Marjan Koekoek met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Australië vanwege de zware regenval en overstromingen in het gebied. Volgens de autoriteiten in de deelstaat New South Wales zijn de overstromingen van een ongekende omvang. In de loop van de dag wordt bovendien nog meer regen verwacht. Ook delen van Victoria en Canberra zijn overstroomd. Veel mensen zijn naar hoger gelegen gebieden getrokken. Ook zijn de dorpen afgesloten van de buitenwereld. Ook vorige maand had de deelstaat te de kampen met hoog water. Veel paardenwedstrijden gaan vandaag niet door op advies van de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie. Ook de indoor kampioenschappen van de federatie zijn afgelast. De organisatie waarschuwt voor het rinovirus. Er zijn twee nieuwe mogelijke uitbraken van het virus dat bij paarden kan leiden tot verlamming. Een week geleden zijn in de omgeving van Groesbeek drie paarden afgemaakt die ermee besmet waren kredietbeoordelaar Moody's heeft Griekenland afgewaardeerd tot de laagst mogelijke status. Athene ging van CA naar C, de laagste status die het bedrijf geeft. Standard Poor's deden dat begin deze week ook al. De C-status bij Moody's betekent dat de kans groot is dat investeerders meer dan 70% van hun geld niet terugkrijgen. De beoordelaars zijn negatief over Griekenland, ondanks dat het land na verwachting deze maand nog een overeenkomst met de banken zal sluiten over het uitwisselen van obligaties. De kredietbeoordelaars zeggen dat ze daarna opnieuw naar de status van Griekenland zullen kijken. De man die woensdag in Culemborg gewond raakte bij een explosie in zijn woning, is aan zijn verwondingen overleden. De man woonde in een anti en had de explosie vermoedelijk zelf veroorzaakt. De voor- en achtergevel van het huis werden verwoest. Hij werd met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij gisteren overleed.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 Everybody Get away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 ook op internet www.zfmzandvoort.nl. Ik ben altijd de schouder.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 Dat ik ook eens met een vrouw was Niet het kussen, maar het matras was Ik wou juist dat ik jou was Gewoon een dag zo zo was ik Ook een beetje vrouw was Vrouw was, en klein was Klein was, niet een pas maar het wijnglas. Maar ik wou... ik wou juist dat ik jou was Gewoon een dag niet mezelf was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 ik niet de modder, maar de klei was Ik niet de bed maar juist de sprij was Ik niet de man, maar juist de tij was Ik niet de kassa, maar de rij was Ik niet de ragout, maar de pastij was Ik niet zo besloten, maar gaf vrij was Ik niet het kind, maar de vochtdij was Ik niet zo'n stoer, maar een zacht ei was Ik niet de plank, maar juist de strijd was Ik niet de knuffel, maar het konijn was Ik niet de kus, maar de karwei was Ik niet alleen, maar allebei was Ik niet zo ver, maar juist dit bij was En dat ik dan Jim het Adels was Ik dan die dikke uit de jury was En bijna nog steeds Dat ik alles was wat jij was En jij was dan die ik was En wij dan nog steeds Wij was en jij dan nog steeds Jij dan nog steeds En wij dan nog steeds Wij was